Wij zingen Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al aardrijks eindegaden, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juig dan de Heer met blijde komen. Gij ganse wereld juich van vreugd, zingt vrolijk in verheven psalmen, het heil dat daart in het rond verheugt. We laten het tweede vers van psalm 98. Ja. Te naderen, dan is het opdat we samen zouden stilstaan bij dat wonder wat het vlees nooit begrijpt en uw gemeente wordt verklaard. God is geopenbaard in het vlees. De eeuwigheid treedt in de tijd. En de openbaring van uw genade openbaart zich in het hart van verloren Adams zonen en dochteren. Want om dan van alle natuur puurlijke luister. heb hebt u zichzelf willen openbaren, de broeders gelijkwordend uitgenomen de zonde. Wat u van eeuwigheid, o eeuwige Vader, gewild hebt, is in de tijd ons bekendgemaakt. De volheid dat tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw en geworden onder de wet. Waar er geen andere weg en geen ander middel was om een gemeente zalig te maken, heeft uw arm een heil beschikken. De weg van het zalig worden zou alleen kunnen in de weg van een middelaar. In de weg van een borg, van een zaligmaker. En waar niemand meer heil kon beschikken. Daar heeft het u behaagd dat heil zelf te werken. En u hebt in de stilte van uw eeuwige raad hem aangewezen die met zijn hart borg werd. Hij is daartoe van eeuwigheid gezalfd met de geest zonder mate. Want de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En uw komst en uw bekwaammaking is een plicht van uw heerlijkheid, want gij hebt de gerechtigheid lief en gij haat de goddeloosheid. Daarom heeft uw God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En als u zich in de schrift openbaart, dan hebt u zich openbaard aan een wereld die lag besloten in de diepte van de val. Hebt u zich willen verklaren... Aan mensen, kinderen die onderworpen waren aan een drievoudige dood. En hebt het u willen behagen. Uit die diepe ravijnen, uit die ruisende kuil. Uit dat modderige slijk op te heffen. En dat door de bediening van hem. Want die van boven is is ook nedergedaald tot in de benedenste delen van de aarde. En als u komt, heren, dan is uw arbeid verklaard, want u kwam om te helen de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen de opening der gevangenen, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren maar uw woord zegt ook heerig dat u gekomen zijt. en Johannes heeft het ons opgetekend hij is gekomen tot de zijnen maar de zijnen hebben hem niet aangenomen dan heeft u in uw woord ons medegedeeld dat de mens van nature steken blind is, en dat de geheimen van het kerstwoord door uw geest moet worden verklaard en toegepast. Maar, o wonder, al hebben de zijnen hem niet aangenomen.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 En waar de engelen begerigd zijn geweest om in te zien hoe dat het kon. Dat een eisende, vloekende, veroordelende wet het zwijgen werd opgelegd. En dat heeft u willen openbaren, o God. Want u hebt het zelf gezegd, de armen... Wordt het evangelie verkondigd. En hij heeft na lang geduld. Met goederen vervuld. Daar hongerige monden. Gij zaagt. Geen rijken aan. Gij hebt in hunne waan. Gans. Ledig weggezonden. Heren er staat in deze dagen. De gans wereld in het teken van strijd en spit zich alles toe tot de naderende ondergang en al zingt dan die wereld vrede op de aarde in de mensen een welbehagen dan bent u het toch o medere Salomo die het in het leven van uw kinderen verklaart dat de wapenen van opstand en vijandschap tegen u mocht inleveren. En die u hebt overmocht, die u zijt te sterk geworden en die u getrokken hebt met de koorden der liefde en mensenzelen. Want heer, het kerstwonder, dat zal toch alleen die betekenis hebben, wanneer we leren dat buiten u geen vrede, geen hoop, geen zaligheid is, wanneer al het onze vergaan is en een uitziende adventgemeente op u mag blikken, die het beloofd heeft, is getrouw, zou wij het zeggen en niet doen. Zou hij spreken en het niet bestendig maken. Daar zongen we toch van Here, Hij heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het is het waar dat even terug u geopenbaard zijt in het vlees. Hier door het dierbare geloof mogen uw kerk erin blikken, opdat het ook een ons mogen zijn en ten laatste van mij. Als van een ontijdig geborene gezien, dat u de ogen van velen openen. Om u ook koning van uw kerk te zien in uw schoonheid, in het woord der beloften u aangewezen en de kracht van het geloof heeft het ook mogen beleven u zou toch de troon van uw vader david krijgen en uw koninkrijk zou toch geen einde hebben dat u uw wandelingen maken in de gemeente opdat we van koning veranderen mochten terwijl het heden genaamd wordt en dat we de dienst van de wereld en de zonde een heilig verwel geven mogen. Om onze voeten te richten op het smalle pad als vrede. En dat u uw heerlijke naam groot maken in de gemeente. Denkt aan onze jeugd, aan onze kinderen en aan de vreugde die de wereld biedt. Mogen ze doen inblikken in hun eigen rampzaligheid, maar ook in die enige vreugde die er overblijft voor uw kerk, die ervan gewaagd hebben, ik ben zeer vrolijk in de Heer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heilts. En de mantel der gerechtigheid die heeft hij mij omgedaan. Dat hun ogen het zien zouden en die jonge ogen geopend voor de heerlijkheid en de beminnelijkheid van uw dienst, O Sion's koning. Gaat u de gemeenten eens door en betoond ons te zijn tot een vriendelijk ontfermer. En dat uw erfenis, bij de aanvang maar kon het ook bij een terugblik mochten aanschouwen wie dat u zei o eeuwige ladder Jacobs opdat ze ook deze dag zijn steen mochten oprichten en zalven met de zalfolie van de tranen en uitroepen voorwaar dit is een betel dit is een huis want de Heere was in deze plaats. De Heere mocht u gedenken aan wat thuis is moeten blijven. Het drinken aan de ouden en de zieken. De eenzamen die soms al jaren daar zitten en meeluisteren. Geef een zegen. Wij bevelen de zorgen, de noden, het verdriet. Van uw gemeente aan u op, want Heren. Al is het dan waar dat de kerstdagen ons gewagen van een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels stroom, straalt volk bij volk voor de ogen. Toch hebben we op deze dag ook onze zorgen, ons verdriet, onze strijd in uw huis meegebracht. Maar staat u er ons zo voorop, en betoont die vrede te zijn? Die maar spreken en het is er gebied en het staat er en de dingen roept die er niet zijn, alsof dat ze er waren. Denk aan al degenen die op deze dag zijn, in gestichten, in inrichtingen, in te huizen, ver van hen die lief en dierbaar zijn. Mogen u betonen die alwetende en overal ontegenwoordige goden zijn. Heer, denkt u ook deze dag aan uw dienstknechten? Weet u ze zalven met uw geest opdat ze een goed gerucht van de koning zouden mogen brengen? Denkt aan de studenten die tot uw dienst worden opgeleid. Wees gedachtig op deze dag. Weer in de vakante gemeenten nog arbeiden en ook daar gedenk aan de broeders in de leesdiensten en haal ook uw knecht wanneer hij opnieuw geroepen wordt om uw woord uit te dragen uw komst in het vlees te overdenken geef hem wat rust wat gemak zalving van boven laat ook hij eens mogen blikken in dat geheim God is geopenbaard in het vlees, verlicht ook zijn ogen in de ambtelijke dienst om in te blikken in dat walbehagen God des vaders, in het walbehagen des zons, in het walbehagen van uw geest, opdat de voorwerpen van het walbehagen worden gekend en getekend laat een ziel. In u verblijd zijn. En geeft wat nodig is om te mogen zijn. Een dienaar des Nieuwen verbond, niet de letter, maar des Geestes. En dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen van de lofzang van Maria. De vetten 1, 2 en 6. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij, de Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaat, maar van zijn gunst doet roemen. Want zie ons Heere, daan, zal elk geslag voortaan, alom mij zalig spreken. Wijl God naar ramp en leed mij grote dingen deed, nu is zijn macht gebleken. Hij heeft, na lang geduld met goederen vervuld, der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft zijn hunne waan gans ledig weggezonden van de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 6. Oh. in het hart van de ware gelovigen kan veel donkerheid zijn, strijd, onwetendheid, in het geloof zelf De gelovige dat geloof oefent, dan krijgt diezelfde gelovige die zoveel duisternis en donkerheid in zijn leven ervaart in één keer licht en ruimte. Zijn dat geen tegenstellingen? Denk maar wat Isaiah daarvan zegt. De eerste plaats zegt hij dat er een volk is die in de duisternis wandelt. Een volk dat woont in het land van de schaduwen van de dood. En als je in de duisternis wandelt, dan zie je niets. En als Gods kerk in de duisternis wandelt, dan lopen ze nog ondersteboven wat voor die tijd nog overeind stond. Dat begrijpt u wel, hè? En die wonen in de schaduwen van de dood, dus waar de dood van alle zijden omringt. Waar de dichter van heeft gezongen. Ik lag knelt in de banden van de dood. En de angst van de hel, mij alle troost dit miste. Vindt u dat geen wonderlijk begin? Wanneer we het kerst-evangelie overdenken? Wie gaat er dan spreken over duisternis? en over de dood, dan spreek je toch over het licht, dan spreek je over het leven, dan spreek je over de verwachting, toch? beginnen we op de kerstdag met duisternis en dood. Waarom? Omdat juist diezelfde profeet tot totdat in duisternis levend volk gaat getuigen, En dat ziet hij door het geloof. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Al is het nog zo donker. Al zijn de schaduwen van de dood om ons. Nogthans, dat kind is geboren. En die zoon is gegeven. Dan kijkt hij. De eeuwen door. Het geloof kijkt ver. Als kan de gelovige soms geen handbreed voorover zien. Maar het geloof. Dat blikt. Over de eeuwen heen. Wij willen die tegenstelling. U duidelijk maken. Het kerst evangelie. Op deze morgen dachten wij met u te behandelen uit Lucas 2. Het zevende vers gaan wij met u overdenken. Ik lees u het woord van God. Lucas 2, het zevende vers. En zij baarden haar eerstgeboren zoon en woont hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe omdat voor hun lieden geen plaats was in de herberg. Deze woorden spreken van de geboorte van Christus Twee gedachten voor deze morgen. Ten eerste het feit van de geboorte. En dan ten tweede de plaats van de geboorte. De geboorte van Christus. Het feit van de geboorte. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En... De plaats van de geboorte en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribben en een en heilige geest die mogen ook deze morgen ons de geheimen van Christus geboorte verklaren want wie zou het anders kunnen dat verstand laat hem na de ware grond van het weldoen op te merken. Geliefden, dit even oude en nooit verouderde. Kerstwoord, dat brengt ons in Bethlehem. Daar is het niet begonnen. Nee, God maakt voor alles plaats. Hij is die God die in het wonder van de schepping primair en secundair werkt. Dat doet hij ook in het wonder van de herschepping. Hij maakt plaats primair om dan secundair het te gaan vervormen, toepassen, voor te bereiden. Wanneer wij in deze tekst worden bepaald worden bij het woord die zij, dan weet een kind in het midden van de gemeente, dat gaat over Maria. In dat kerstwoord immers, daar zijn voordat dit zevende vers onze aandacht krijgt, andere mensen ook aan ons voorgesteld. Het is begonnen dit kerst evangelie met de duisternis te preken. Lucas 2 predikt de duisternis. Het diepe verval van de mens. Lucas 2 begint ons mee te delen de ontzettende gevolgen van de diepte van Adams verlorenheid en tekent ons de gevallen mens in zijn anti-god daar begint Lucas 2 mee maar Lucas 2 vermaalt ons twee mensenkinderen kinderen in de hand van de hel die de duisternis van hun val zich uitleven augustus dat is de eerste die aan ons voorgesteld wordt. En in de tweede plaats, Cyrenius, de Syrische stadhouder. Twee vazallen van de helft. Onder de toelating Gods, verdrukken ze het erfdeel des Heeren. Ze hebben zich verheven boven God boven de ordinantieën God. Ze hebben elke gedachte van de levende God uitgebannen. In Rome dat zit Augustus de Verhevene. Hij wordt de heiland genoemd der volken die bijnaam kregen. Het volk in Syrië had hem nog een zeer bijzondere bijnaam gegeven bij het woord Augustus. Ze noemde hem de Verlosser. En dan gaat Lucas, die alles zo naarstig onderzocht heeft, wanneer hij de geboorte van Christus inleidt, ons eerst bepalen onder welke omstandigheid dat gebeurt. Er is een heiland, eer de heiland er is. Er is een verlosser, eer de verlosser komt. De volken hebben zichzelf een verlosser opgeworpen. En ze hebben gewillig gediend. De slaven dienaar van de hel. Vanuit de Euphraat tot aan de zeeën, Middellandse Zee en de Noordzee is zijn rijk de verhevene, de verlosser, de heilander volken en in die dagen geschiedde in diezelfde dagen dat er dan een gebod uitging en bijzonder gaat dat gebod dan over de stadhouder van Syrië, is, En die stadhouder, die is niet alleen Syrië, toebetrouwd, maar ook het land Palestina, waar dat volk zit uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Dat volk, dat er heiligen genoemd wordt, daar beminden, om der vaderen wil. Daar zit nog een overblijfsel naar de verkiezing van de goddelijke genade. Daar zucht nog een deeltje naar de levende God. Och dat Sion verlossing komen. Daar zucht dat volk in de duisternis. En daar schreef het in de schaduwen van de dood. Mijn God, waar blijkt uw troon u trouw nu waar u weert. Wat waar het getangst toch uw gezalde neer en gescheid niet van verbond van uw knechten weet. En tegen deze verzallen van de hel. Dat tekent de Heerlich de verlossing. En tekent hij ons twee mensenkinderen, Jozef en Maria. En bij die ene nu. Bijzonder daar waar, waar de tekst ons bij bepaalt, daar bepaalt ons ook het onderwijs van deze dag bij. Wanneer de mens de dingen ziet die verogen zijn en we zien de machten zich opmaken, keizer Augustus met zijn wereldmacht, stadhouder van Syrië, die heerst over het erfdeel dat herig. En we zien dan die enkelingen die nog over zijn. Van dat volk der belofte. Waarlijk Israël, dat Israël genaamd wordt. Dan moeten we zeggen: waar is dan de belofte van zijn toekomst? Alles is aan het einde gekomen. Nee. Wanneer juist het schijnt dat het tot het eind komt, dan gaat God beginnen. En dan gaat de Heer te midden van deze wereldgeschiedenis de geschiedenis van de kerk wijzen. De geschiedenis van de verlossing door Christus. Bijna 2000 jaar geleden is deze boodschap opgetekend. En alle pogingen van de Augustussen na die tijd zijn in staat gebleken om dat even oude woord der verlossing te overheersen. En nog minder die kinderen gods van de aarde weg te nemen. Ook nu in 1979 is de boodschap nog altijd waar. Hij heeft na lang geduld naar goederen vervuld. ...daar hongerige monden. En hij zag geen en aan en heeft in hunne waan... ...gangsledig weggezonden. Maria. Ik heb u gezegd, deze schrift wijst ons naar Bethlehem. Er is heel wat aan vooraf gegaan. Want als ik in mijn tekstwoorden lees vanmorgen... Met u leed En zij baarde. Dan wijst dat op een daad van het geloof. Niet op een daad van de natuur. Ook. Op een daad van het geloof. Want het voortbrengen. Het woordje baren. Heeft in zijn begrip ook nog het woordje schepping in zich voortbrengen, maar eer dat zij deze zoon baart, is de aanvankelijke vrucht ontvangen, want in Bethlehems beestenstal wordt de geboorte van Christus ons gepredikt, maar wordt ons ook gepredikt de voorbereidingen en de toebereidingen van deze Jezus. Het heilgeheim van Nazareth, dat is het geloofswonder. Zij heeft door het geloof ontvangen. Dat is een wonder. Vasthoud in die punten. Zij heeft door het geloof gedragen. En zij heeft door het geloof gebaard. Daar ligt de geschiedenis van de kerk, de ware kerstboodschap. Het geheim van het wonder uit God vandaan. Want de ontvangenis, dat was een daad van het geloof. Van het wonder, de heilige geest zal over u komen. De kracht des allerhoogsten zal u overschaduwen. En hetgeen wat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En de aanvaarding van hem op deze wijze brengt de smaad met zich. Onbegrip, het verstand kan dat niet begrijpen, dat eer het wonder der geboorte van Jezus plaatsvindt. Er een geestelijke bevruchting in het hart moet plaatsvinden, kom ik op terug. Zij heeft hem door het geloof ontvangen, de openbaring van hem in de vruchten van de belofte, dat is een daad van het geschonken geloof. Zij heeft hem ook door het geloof gedragen. Ondanks de spottende blikken die op haar geworpen zijn. Ha, zij waagt het op een wonder. Luistert u mee, volk van God. Zij waagt het op een wonder. Een onbegrepen wonder. Een verdacht wonder. Een bespot wonder. Maar zij waagde door het geloof en ze draagt dat wonder door het geloof. Bevatten we dat? Of dacht u dat de wereld, de godsdienst, het wonder van de rochting van Jezus en de moederschoot van Maria ooit zal begrijpen? Ook daar kom ik straks bevindelijk op terug. Als ik lees in de schrift en zij baart, dan is dat een voorbrengen door het geloof, een doorbreken van hem, die ze straks tonen zal in de wereld verloren en schuld. Mijn Jezus, door het geloof gevrocht, door het geloof gedragen, door het geloof u bekend gemaakt. Duidelijk? Dat neemt wel veel natuurlijke luister weg. En veel gevoelsmatigheid, die om het kerstwonder heen geweest wordt. Hier worden we bepaald bij het naakte geloof. Zoals Gods geest dat werkt in het leven van zijn kinderen op de aarde. Zij. Maria. Daartoe van God opgezocht. Daartoe van God aangesproken. Daartoe van God bewaldadigd. Daartoe van God gezegend. Zij, zeker een koningsdochter, maar van nature geldt ook van haar wat van allen geldt. Uw vader was een Amoriet. En uw moeder was een hetitische, Vanwege de walgelijkheid van uw ziel. Liggen geworpen op de vlakte van het veld. En vertreden in het bloed. Voor de daad. En zij waarde Is er een opzoekende daad. In haar leven gebeurd. Een daad van boven. Toen daar plotseling een hemelse boodschapper ze aangesproken heeft, gezegend, zei het gij de vrouwen, dat van boven geweest, dat weet ze. Ze beiden, daarom zeg ik, door het geloof ontvangen, door het geloof gedragen, door het geloof voortgebracht, zij waardig. Het geheim dat heeft de apostel later vertolkt. Men zelf wonderlijk getuigenis. God is geopenbaard in het vlees. Wie kan dat met woorden omschrijven? God geopenbaard in het vlees. De heilige, eeuwige, ondeelbaar die geen paleis waardig is te bouwen. Die alle macht in hemel en op aarde bezit. Voor wie de miljoenen engelen buigen. En vaardig passen op het woord van zijn mond. Die de koning der koningen genaamd wordt. God. Vader, zoon die treedt in de tijd zijbare die Daarmee openbaart zich dus de eeuwige in de schenking van zijn Zoon en verklaart Hij het wonder dat God zalig wil maken. Kerstdag, predikt, Gods genade, want God wil zalig maken. God wil mensen zalig maken. God wil door Christus zalig maken. Sebaige. Ik heb gezegd dat is een moeilijke weg geweest. Naar vlees. Natuurlijk, wanneer ze gedrongen wordt naar Bethlehem heen te gaan. Want die reis naar Bethlehem predik schuld. In Bethlehem ligt de schuldbrief. U zegt, in Bethlehem ligt het wonder van de geboorte van Jezus. Nee, in Bethlehem ligt de schuldbrief. Omdat zij uit het huis, uit het geslacht van David was. Daar ligt een verloren koningsgeslacht. Bethlehem herinnert dat er alles doorgebracht is. Bethlehem predikt Jozef en Maria een verloren kroon en een verloren troon. Bethlehem predikt het verlies van de goederen. Bethlehem predikt het ontadeld zijn van deze vrouw. Zij is ontadeld. Daar ligt haar schoolbrief in Bethlehem. Dacht u dat er een geboorte van Jezus buiten de schoolbrief omgaat? Nee toch? Zij waarde. Zij heeft Bethlehem aanvaard. Dat is een wonder in ons leven. Bethlehem. Met een heilig symboliek. Bethlehem. Waar Rut was, die de aaren opraapte op de akker van Boaz. Bethlehem, waar Rut eenmaal gelegen heeft aan de voeten van Boaz. Breid u vleugelen over me uit. Bethlehem, waarin David de harp tokkelde. Bethlehem, waar de zalfolie droop. Over zijn hoofd. Bethlehem, Juda. Zijt gij klein om te weten Onder de duizenden van Juda. Uit u. Zal mij voorkomen. Die zal zijn en eerste van oud. En wie zuidgangen uitgangen zijn. Van de dagen van oud. Ja Bethlehem predikt. Verloren volk. Klein om te weten Uit de duizenden van Juda. gering niet geacht. Niet aanvaard. Adam staat altijd tegenover Christus. De persoonlijk beleven van onze verlorenheid. Nog altijd tegen de openbaring van Christus. Zij waarde, Dat is een prediking vanuit de eeuwigheid. Zij, plaat, zij baart op die plaats waar de wereld ligt. Inderdaad verloren in schuld. Vader heeft hem het lichaam toebereid, zegt later de grote meester zelf. Haar gang naar Bethlehem is een wonderlijke gang geweest. Ik heb het zo wel eens gezien, mag ik het zo uitdrukken. Zij heeft zo haar schaamte aanvaard en bejubeld. Want Jezus in ons leven, dat is toch de aanvaarding van onze zonde schaamte. Van onze zonde schande. Jezus aanvaarden in mijn leven, en dat is amen zeggen, dat er uit mij in eeuwigheid nooit geen vrucht meer zijn kan die God behagelijk is. En dan zien we ze gaan, Nazareth verlaten, Reis van drie, vier dagen. Reizen in de dag. Reizen in de nacht. Terwijl de belofte drinkt. Of dacht u dat de reis naar Bethlehem een reis is altijd bij het licht van Gods aangezicht? Die we ze gaan, drie, vier dagen, heb ik gezegd, langs diepten, langs hoogten, u kent toch de weg, door de Jordaan, het overjordaanse, bij Jericho de Jordaan overgestoken, Jeruzalem de godstad gezien, maar daar is ze niet gebleven, wonderlijk reis, vol van herinneringen, ook dat zou me veel te ver voeren om u mee te nemen langs deze reis terwijl ze daar gaat en de tijd dringt. Ik heb u wel eens meegezegd. Wat ze draagt heeft ze gelovig aanvaard. En door het geloof wel eens getracht een beeld te vormen van wat het zijn wil hem straks te zien. Ik geloof dat dat werkzaamheden zijn die altijd aan Bethlehem vooraf gaan. U mag daarover denken, want zonder deze gedachte kan dat zij waarde nooit in ons leven worden bevat. Ik bedoel ermee, zij heeft werkzaamheid, werkzaamheden met de vrucht. De vrucht gekoesterd, gevoeld, bemind aanvaard en die verwachting in haar leven heeft zich toegespitst naar het zien van hem, want ze heeft in de vrucht veel ervaren, maar in de vrucht geen rust gehad. Duidelijk In de vrucht heeft haar ziel zich in God verwonderd en ze is verblijd geweest, maar ze heeft in het dragen van de vrucht der beloften geen rust gekend. Wees maar blij, naar Bethlehem gedreven volk. Of dacht u dat het niet onrustig in haar hart geweest is? Leven en dood moet straks nog waar worden, want de kerk kan men een gedragen vrucht de dood voor open hebben? En ze waarde dat is een belofte Gods. Dat wil zeggen dat de Heer maakt wat Hij beloofd heeft. U luistert wel wat ik zeg. Zij heeft het niet waargemaakt. God maakt waar wat Hij beloofd heeft. En u kan één denken wanneer ik deze eerste kerstgedachte met u doorneem, dat er een erfenis is die probeert te begrijpen wat ik u zeg, gezicht op hem, in het woord verklaart de beloften in de ziel. En als ik aan de zulke zeg, hoe ziet deze Jezus eruit? dan zal er misschien een erfenis zijn die probeert dat in woorden te omschrijven. Maar als we eerlijk zijn, moeten zeggen, ach, ik heb de vrucht gevoeld en dat ze van God is, dat weet ik, maar hoe dat zijn zal, dat heb ik wel geprobeerd te overdenken, maar, maar ik weet het niet. Dus. Kom Maria als een onwetende Bethlehem binnen. Dat heb je goed begrepen. Die komt nog altijd als een onwetende Bethlehem binnen. En als ze dan hem waart. Dan wordt er in haar leven een wonder verklaard. Want een even later. Dan draagt ze hem. Op haar armen, die zijn haar schoot gedragen had. Wat een wonder, wanneer die ogen zien wat ze eruit gezien heeft. Ik dacht dat ze in dat moment pas goed begrepen heeft, wat ze in de vrucht al gezongen heeft. Want ze heeft in de vrucht gezongen: Mijn ziel mag blijden, Heer. Mijn zaligmaker roemen, die in haar lage staat, haar dienstmaagd niet versmaakt en in zijn gun doet roemen. En als ze nou weer eens zingen mag. Mijn ziel mag blijden neer. mijn zaligmaker zien, Ja? Die in zijn openbaring met heil geheim wil bieden, zegt Augustinus. Nou ziet ze in de openbaring van hem, dat hij het zaligheid biedt. Daarom is een kerst-evangelie een wonderlijke zaak. De ogen die dat zien, zullen nooit meer terugzien. Je zei even gepreekt en je zult de koning zien in zijn schoonheid. Wat heeft ze gekoesterd, geliefd, bewonderd. God heeft zijn toezeggingen waargemaakt. En zij baren die haar eerstgeboren zoon. Ja, vaders kind draagt ze. Ze is van de hemel. De openbaring van Jezus in de beestenstal is een geschenk van de hemel. Dus als ik het eerlijk met u doorneem, dan zeg ik de vader legt zijn zoon in de armen van de kerk. Ja, inderdaad. Daar staan we ervan. Hebben we daar ook wel eens iets van gezien? Eigen koester, Waar is uitgeroepen. Zijn haarlokken zijn vervuld, met nachtdrukken. En al wat aan hem is dat gangbegeerlijk. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, dat is een daad van het geloof. En hoe dat ze nu werkzaam wordt met vaders zoon, met die hemelse geest, dat verklaart Lucas die dit alles zo naastig onderzocht heeft. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. En leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hun lieden geen plaats was in de herberg. En dan worden we bij haar geloofswerkzaamheden bepaald, want een ontvangen Jezus maakt haar ziel werkzaam. Hoe? Ga ik zo met u behandelen. We zingen eerst. Van 118, het dertiende vers, gezegend zij de grote koning die tot ons komt, eens naam. wij zegenen u als herenwoning, wij zegenen u al te samen, dertiende van 118. Mm. Bethlehem trekkende kerk heeft in het dragen van de belofte eer de openbaring van de koning kwam een beestenstal overgehouden. Weet me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 Dan moet je een boodschap van de hemel gehad hebben. En die hemelse boodschap. Die heeft dan gezegd. En hij zal de troon van zijn vader David krijgen. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dan gaat naar de beestenstouten. Of dacht u dat de weg daar ontdekking ophoudt. En de ontsluiting van de beloften. Zij draagt hem op haar armen langs de bange barensweeën. Heen is Jezus geboren. Dat was een weg van leven of dood. Denkt u eens in dat hij in de poort der geboorte niet doorbreken zal, dan zal de kerk met de beloften nog eeuwig verloren gaan. Denkt u eens in, dat met al de vreugde die Maria geproefd heeft, en de doorbreker zal niet doorbreken, haar vreugde in een bange smart eindigen. En toch draagt ze hem door het wonder van de geboorte. In de belofte van het was naar hem gewezen. Eva, kijk, dat is je Abraham, daar is je zoon. David, daar is uw Heere. Ruth, daar is uw Boaz. Uitziend volk, dit is de ladder Jacobs. Voorwaar, de here was in deze plaats. Ik heb het niet geweten. Daar waar de kerk in de nacht van het leven terechtkomt, wordt de ladder gezegd. Hij is de daldeur in Agor, waar de kerk vastloopt. Is hij de ruimte? Ga maar naar mijn tekst. Zou ik nog uren met u erover willen spreken? Omdat je weten zou hoe dat hij zich in het leven van zijn kinderen openbaart. Het was toch waar. na lang geduld met goederen vervuld. Hoe lang mag dat zo'n vraag? Ziet u naar het ware wonder van kerst al uit? Ooggekrookt riet, rokende riet, door onweder voortgedrevene ongetroost, hoe lang ziet u naar dat wonder al uit? Hoeveel jaren kijkt u al naar de oplossing van deze levensvraag? Hoewel je ziel misschien verruimd, verklaard heeft uitgezien zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselen komen, jaar voor jaar, uur voor uur geteld en nooit is dus doorgebroken. Wat kan die tijd lang zijn waarin hij in de belofte gedragen wordt en dan openbaart hij zich, zij, die. En dan komt haar geloofswerk openbaar, want ze weet hoe ze met deze Jezus handelen moet. In de eerste plaats erkent ze hem als een geschenk van de hemel. Hoe? Wel, ze wikkelt hem in doeken. Ook daar heb ik u in het kerstgebeuren naar nou regelmatig naar heen geweest. Dat is een daad van het geloof. Ze aanvaardt hem als van de vader gegeven, een echte zoon van God. Een hemels geschenk van de vader. En dat betoont ze door hem in doeken te winnen. Buiten echtelijk geboren, dat moest blijven liggen op de vlakte van het veld. Ezekiel zegt het, je navel was niet afgesneden, je was niet met zout gewreven, niet met olie gewassen en niet in doeken gewonden. Daarmee heeft de profeet gezegd wat de mens is. Een buitenechtelijk schepsel mocht niet in doeken gewonden worden. Maar zij doet inderdaad van het geloof. Ze mag hem aanvaarden als een vaderlijk geschenk, eerlijk van God gekregen. Dat is haar in doeken winden. Laat de spotter dan spotten. En laat de drijver van de ziel haar benauwen en laat de vijanden van de kerk haar tot een belaching stellen, maar in Bethlehems beestenstal wikkelt zij haar kind in de doeken, eerlijk van God gekregen. Zij weet hoe dat ze er aangekomen is, langs de eerlijke weg van plaatsmaking voor hem, toen haar onvruchtbaar leven... En dat is nogal wat. Gewezen werd naar de vrucht van hem. In doeken gewoond En zo toont ze hem aan de kerk. Ja. Aan Jozef. Die daar de gemeente gods vertegenwoordigt. Jozef. Eerlijk van God gekregen. En hij vaat het ook. Want hij weet het. Door de boodschap van de engel, vrees niet uw vrouw tot u te nemen, want wat zij draagt, dat is van de heilige geest. Dat is de emmanuel die ze draagt, en als daar in Bethlehems beestenstal haar eerste bezigheid is, haar kind in doeken te wikkelen, als een daad van het geloof, zegt de ze, kijk Jozef, eerlijk van God zij het kunnen, even kort zij het kunnen, eerlijk van God gekregen. En zij wint hem en doeken en legde hem neder in de kribbe. Dat is ook niet een daad die een vruchtgevolg is van omstandigheden. Het kan niet anders. vergist u niet. De zon die gaat op en onder. Het water daalt in de vallei. De regen die valt uit de wolken. Dat is een noodzakelijk gevolg van een scheppingssituatie. Maar het leggen van Jezus in de kribben is inderdaad van het geloof. Broodkoren moet verbreideld worden Kribbe de voederbak voor een dorstig, ellendig, hongerig volk. Het eeuwige manna is van den hemel gedaald. Wat de jood niet begreep, waar ze later met Jezus over twisten zouden. Mozes gaf ons het manna, maar gij, wat geeft gij ons? En hij zegt ik ben het manna dat van de hemel gedaald is. En Marie zag het. Niet omdat er nou anders niets was. En het hele verhaal te omweven met allerlei gevoeligheden. Maar ze heeft door het dierbare geloof hem voortgebracht. Door het geloof hem in doeken gewonden. En door het geloof hem in de voederbak gelegd. Wat heeft ze ver gekeken volk van God. U komt van de honger niet om. Vast niet. Dacht u dat de kerk Gods geestelijk verkwijnen kan en van honger sterven zal? Nee, volk van God in Bethlehem's beestenstal ligt het manna tot een toezegging voor het woestijnvolk en dat manna blijft totdat de kerk het Palestina de rust zal zijn ingegaan. In de woestijn is hij de waarborg in zijn geboorte dat een hongerig volk hier op de woestijnreis niet omkomen zal. Een daad van het geloof. En ze leiden hem in de kribbe. Ga eens heel biedig, hele biedig kijken. O eeuwig mannen. Wilt u de waarborg zijn voor mijn woestijnreis, ja? wilt u de grond van mijn leven zijn, wilt u de inhoud van mijn bestaan zijn, staat de kerk Jozef Maria en ze leiden hem neder in de kribbe. Leg nog een daad in, ik zou toch over de daad van het geloof spreken. Moet je even denken. In de vrucht gedragen. Ja. Eerlijk van God gekregen. Aan de kerk getoond. En hem niet aan de borst gehouden. Hé. Hey. Waarom niet? Wel zijn werk moet nog beginnen. Zijn middelaarswerk. Het is niet af met een gezicht. Op een geboren Jezus. En dan legt ze hem in de kribbe. Als een daad van het geloof. Opdat hij zijn werk mag zien. En zijn werk aan een wereld verloren in schuld. Getoond zal worden. Misschien mag het toch. Wat filosofisch zijn. De voederbak. Voor het beest. In de oefening van de genade, naar de kennis van Jezus, een beestengestalte overhouden. Dat is ook al een heilgeheim. En zij leiden hem neder in de kribbe. Tot de waarborg dat zijn middelaarswerk nu aanvangt. Onze vaderen hebben het trouwens wel heel duidelijk geleerd. Dat hij van zijn kribbe tot zijn kruis toe de ganse last van de toren gods tegen de zonde gedragen heeft. En dan mag ze naar een tijd van koesteren hem tot zijn arbeid laten ingaan. Ik lees in mijn tekst en ze leiden hem neder in de kribbe omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Het is eigenlijk opmerkelijk dat de redactie van deze tekst zo tot ons komt. Je zou toch eigenlijk het anders willen zien. Je zou het zo willen lezen en het geschieden dat ze daar waren. en dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. Toen ging ze naar de herberg, maar omdat er geen plaats voor was. kwam ze in de stal en als vruchter van de rest. Nee, de heilige schrijver. door Gods geest geïnspireerd. heeft de redactie. ...van deze tekst ons zo laten lezen. Het is over even terug meegenomen worden... ...omdat voor hen lieden geen plaats was... ...in de herberg. Het is wel een opmerkelijke zaak. De vraag die dan vanmorgen tot ons komt... ...is er plaats? Is er plaats? Is er plaats? Ik bedoel, een mens zoekt een plaats, ik kan dan ook. Hij zocht een plaats van het brouw. Elia heeft ook eens een plaats gezocht van rust. Mozes kreeg er een van God, Daar is een plaats bij mij. Omdat geen plaats was. De Heer die maakt dus plaats in het leven voor hem. En die plaats is nou niet waar wij het zoeken, de plaats van het vermaak, de herberg. Te midden van het dorpsleven van Azuret staat die dan daar. De caravansia, waar de reizigers doortrok. Bethlehem, vervuld met trekkers. Want in Bethlehem zijn er velen die naar het gebod des keizers op die erfgrond hun voeten zetten. En hoeveel hebben hun voeten al gezet op de heilige erfgrond van de kerk. Zonder te begrijpen het heilige wonder van de erfenis die daar aan de armen getoond wordt. Bethlehem is vervuld met reizigers. Hun voeten zetten ze op het erfgrond van de kerk. En nooit hebben ze deel gehad aan de erfenis der vaderin. O jongens en meisjes, hoe lang heeft de Heer uw jonge voeten al op de erfgrond van de kerk laten zetten? Hoe vaak is je tocht geweest naar Gods huis, de catholisaties? Hebben je jonge voeten al gestaan op die heilige grond van de godsopenbaring? En hebben ze u nooit één geheim verklaard? Nooit één geheim geleerd? Zijn uw voeten op het erfgrond van de gemeente? Nooit is geweest als de man die een schat in die akker ging vinden. En nog altijd de kerk in en uit gegaan. Zonder te begrijpen waarop God ons op dat heilige erf kwam te brengen. Omdat voor hen lieden geen plaats was. Geen plaats in uw leven voor God. Geen plaats in uw leven voor het volk van God. Geen plaats in uw leven voor hem die Israëls verlosser genaamd wordt. Wees eerlijk. Heeft in uw jonge hart ooit betrekking op de kerk geweest? Als God een mens bekeert, krijg je betrekking op God. Ook betrekking op het volk van God. Vast, vast waard. De Heer, je zien dat er een volk is. Dat iets heeft wat wij niet hebben. Laat de Heer ons zien dat er een volk is die deel heeft aan de eeuwigheid. waar wij geen deel aan hebben. Dat geeft een gezicht op het erfvolk. Ons verlangen om met dat volk te leven. Met dat volk te verkeren. Uw voeten zijn al zoveel jaren op de erfgrond van de kerk. En... Nog nooit geen vrucht gevonden. Vaders en moeders, uw kinderen vanaf de doop op die erfgronden gevoerd, over het erfgoed gesproken en nooit eens kunnen uitdelen uit uw persoonlijk deel van dat goed, omdat voor hen lieden geen plaats was. Zou hij? In uw woning een plaats voor Gods volk zijn. Zou u, Jozef en Maria, kunnen herbergen, niet willen, maar kunnen herbergen? Zou u het aandurven om een kind van God vandaag te ontvangen? In zijn levenspatroon? Zou er plaats zijn voor hem? Die de wereld en de zonde uit ons leven wegneemt en in zijn reinigende kracht zichzelf gaat openbaren, omdat voor hen lieden geen plaats had. Een volk van God, de wereld de deur voor je dicht gedaan, dat is een wonder, maar dat deed u toch voordien al, want u hebt toch ook voor de wereld de deur dicht gedaan. Heeft de mens daar zonde de deur voor u dicht gedaan. Dat kan ook geestelijk. Dan kan je nog wel naast elkaar leven als vrouw en man. En dan kunnen ze toch de deur voor je dicht gedaan hebben. Die vatten, die vatten dat maar. Maar wat een wonder dan. Waar nou de wereld u niet volgen kan. En waar de godsdienst u niet volgen wil. En het nabijkomende leven geen begrip van heeft. Daar heeft de Heere u gebracht. Omdat voor hen lieden geen plaats was. Bleef er voor de kerk op de aarde een vertoeven in de stal. Een vertoeven met een waarlijk geschonken kind. Een vertoeven bij een kribbe. Om ons in God te verwonderen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trauma is er al nooit gekrenkt. al twee gedachten, heel kort. Uitziende kerk. Toe, volg maar hoor. Volg maar, dat gaat naar de beestenstal toe. Volg maar hoor. De Heere, die heeft het wel goed voor. Wanneer je voorbereid wordt voor de komst van Hem. En je leven geopenbaard wordt. In de vuntigheid van je eigen stalleven. De Heer weet wel hoe hij je voorbereidt. Probeer maar te volgen. Schijt er maar mee uit met al die schoonmaakbeurtjes. Schijt er maar uit om wat te zoeken wat beminnelijk zou zijn opdat hij intrek nemen van uw hart. Er is maar één plaats van geboorte. De beestenstal. Probeer maar niet boven je beestenstal leven uit te komen. Een volk van God, dat een weinig dat heeft mogen aanvaarden, die in de vrucht der belofte je de leventje inging. Och, toen de Heere dat heilgeheim je bekend maakte, en door de bange baren zweeën van de onmogelijkheid, en in de verlorenheid van uw eigen leven hem ging openbaren. Die ogen die dat gezien hebben, die zullen nooit meer terugzien. Om nu in het volgen van hem voetstappen te drukken. En met de kerk te mogen weten. En onze koning is van Israels God gegeven. Amen. De heren, we hebben getracht uit de geheiligde geschiedenis, de geheiligde betekenis van het werkzame geloof aan de gemeente voor te stellen. Om u te aanschouwen wiens naam Jezus is zaligmaker, die verlost het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Wanneer we op deze dagen een begin maakten met uw komst en begeren om uw komst nader te gaan overdenken, hoe dat u zich hebt willen vertonen in al uw middelaarsbediening, want u kwam als borg, u kwam als middelaar. ...om daarmee die grote tussentreden te worden... ...voor uw kinderen op de aarde... ...dat we door het geloof u zien zouden. U mochten omhouden. Wil u het tekort verzoenen... ...en in het verdere van deze dagen ons die lust geven... ...om meer van uw koning te horen. Want heren, wil het goed zijn. Dan zullen we nooit genoeg krijgen... Om van uw koning daar koningen te horen gewagen, zegent deze waarheid en wil deze aanvang ook vervolgen, want heren, u moet overal in meekomen, opdat we aan het einde van deze kerstdagen met uw kerk zouden mogen zingen. Gezegend zij die grote koning die tot ons kwam in heere naam. Wil ons schouwen naar de trouw van uw verbond, ons gedenken, alle omstandigheden, hart en harten, om Jezus wel. Amen. De slotzang is van 111. Het de derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonderen hun gedachten is. Hij is warmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vreesend spijt en zijn een grote naam ten prijs gedenkt hij, zijn verbondsgestade gedette van 111. Heren, de genade van den Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij.